Steeds minder mensen laten hun snorfiets opvoeren, meldt de BOVAG. De brancheorganisatie zegt dat dat het gevolg is van de strengere controles. Wie wordt aangehouden met een opgevoerde snorfiets krijgt een boete, moet het voertuig terug laten brengen in de originele staat en een herkeuring laten uitvoeren. In Nederland stonden vorig jaar bijna 580.000 snorfietsen geregistreerd. Groot-Brittannië wil een leidende rol in de strijd tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee, meldt de krant Sunday Express. De Britten overwegen de inzet van zo'n 200 mariniers in Libische wateren. Ze zouden onder meer schepen van mensensmokkelaars kunnen vernietigen, zodat de boten niet opnieuw kunnen worden gebruikt. Het Britse voorstel wordt morgen besproken op een bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De Britten willen ook toestemming van de VN voor de Europese missie en dienen daarom een resolutie in bij de VN-veiligheidsraad. Het weer zonnige periode, in het noorden kans op een enkele bui, door 13 tot 15 graden. De komende dagen licht is onvallig, vooral morgen meer bewolking, in de loop van de week meer zon. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad wat vertraging op de A27, Breda-Utrecht, in beide richtingen zo'n 2 kilometer, de brug heeft opengestaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Crazy. You slowly drive me crazy. Red blood and paper can't get you off my mind. I should be lucky, I should be so lucky. I should be lucky to sleep with you tonight.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 Ik ben een ik ben mon bourgeois, ik zeg een bourgeois, ik ben een bourgeois, très belle. een bourgeois, ik ben je bourgeois, ik ben een bourgeois, ik Je een bourgeois, ik ben een un Samen kijken naar de Champs-Élysées. En aan de Noctroy, dan met aan de zijde. En daarna samen op La Tour Eiffel. Mmm. Mmm. Ah. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zijde, mijne zijde. Ze een mix van dat, dat en aanhoegen. Oh, er gebeurde iets met mij toen ze zei: Je suis Nederlander. Oh, je parlais een beetje français en ik zei: 6.9 ZFN Everybody doing what they all do To me a try